Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer is wisselend gereageerd op het akkoord met Griekenland. De PvdA is opgelucht dat er een deal is. D66 is gematigd positief en zegt dat het akkoord goed is voor Europa. Maar het CDA is behoorlijk kritisch en ook de SP vindt het geen sociaal akkoord. De kleine christelijke partijen denken dat het beter zou zijn als Griekenland uit de euro gaat... PVV-leider Wilders heeft geen goed woord over voor het akkoord. De Tweede Kamer debatteert woensdag met minister Dijsselbloem over het bereikte akkoord. De Europese regeringsleiders hebben afgesproken dat Griekenland ingrijpend gaat hervormen. En in ruil daarvoor krijgt het land de komende drie jaar 82 tot 86 miljard euro. Het Openbaar Ministerie vervolgt twee bedrijven voor de gasexplosie vorig jaar in Diemen. De aannemer en de onderaannemer hebben volgens de OM niet zorgvuldig genoeg gehandeld bij de graafwerkzaamheden waarbij de explosie ontstond. Twee mensen kwamen door de ontploffing om het leven. Vorige maand maakte de Onderzoeksraad voor Veiligheid bekend dat de ontploffing het gevolg was van een slechte informatieuitwisseling. De premier van Roemenië is aangeklaagd wegens corruptie, witwassen en belastingontduiking. Volgens justitie heeft premier Ponta met de fraude miljoenen euro's verdiend. Er is beslag gelegd op een deel van zijn bezittingen. De fraude zou zijn gepleegd in 2007 en 2008. Ponta was toen advocaat. Hij spreekt de beschuldigingen tegen. De Roemeense president vindt dat premier Ponta moet aftreden. De bekeuring op papier gaat nog dit jaar verdwijnen. De politie handelt boetes voortaan digitaal af. Dat is sneller en makkelijker en de bekeuring valt eerder op de mat, zegt de politie. Foutparkeerders krijgen in plaats van een papiertje een label om hun ruitenwisser. En een kleine week later zit de boete bij de post. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw grijs met soms wat regen. Later op de dag breekt vanuit het noorden de zon door. Het wordt dan een graad of 20. Later in de week meer zon en warmer. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen diemen naar Muiden 3. Tussen Eemnes en Bunschoten 4 kilometer...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 Dierke Schouten die gaat ons uh, vertellen over haar baan als meester van de koningin. Juliana, de oude koningin. Hallo! Oh, no. Kan u me nog of tot u me kunt? Ik werkte toch eerst bij meneer Eddy. Ja, die valse, ik had me toch ontslagen? Nou, ik vond het zo vals, jongen. Maar ik heb nou een nieuwe baan. Ik werk nou op Paleis Soesdijk. Ja, ja. Als naaister. Ja, want het was zo dat uh, zij en de koningin, haar prinses Juliana...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 Ik zeg, nou, andersom idem dito. <lacht> Ze zegt, maar ik wil wel graag nog even een proefstuk van u zien. Ze zegt, maakt u maar eens iets voor mijn man. Ik zeg, hoe heet u ook weer, uw man, of tot hij heet? Ik zeg, Hareprins uh... <lacht> van Bietenveld, altijd lippenstift of zoiets, hè? <lacht> ik zeg, nou, stuurt u Haare prins me langs?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 Dus nou jongen, ik kan de gang. Knippen, <tiedt> belakken, borduren, rijgen. Nou had ik heel leuk, had een hele leuke broek gemaakt. En er kwam zijn prins, die kwam een passen. Nou, ik zeg: uh, zeg hem maar eerlijk, hoe zit hij? Hij zegt: nou, eerlijk gezegd, zit hij wat ruim om de borstkas. <tied> Ja, en hij vond hem ook wat zakkerig. So, nou, dat is een kwestie van bretels, hè. Dus ik een paar van die elastieken eraan, maar ja, toen, toen zat hij weer vuilste krap in het kruis, hè. Ja, en dat gaat niet, want de safari broek moet speelruimte hebben. Maar ja, tot zover was je hosselijke lekker gelukt, en ook of tot hij blitz was. Maar ja, de grootste fout nog, was ik helemaal een voorsluiting vergeten.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 Nou jongen, zei de prins vond er niks aan. Dus nou, ik was zo verdrietig. Ik was zo teleurgesteld. Janke! Ik kon niet meer ophouden. En opeens, kwam mijn zijne prinses haar koningin aan Gord. En hij zegt, hou alsjeblieft op met dat gehuil.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 Ze zegt nee, ze zegt een duipje, dat is een jupe met een pu. <lacht> ik zeg nou, ik zeg, het is goed, uh, <lacht> Hare prinses. Ik zit maak ik, ik zit te regelen, ook of toch ik het is dus nou, jongen, ik kan de gang knippen, plakken, borduren, reigen.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 Maar ik had een heel leuk zeilpak had ik gemaakt en ook of tot het hip was. Met een hele strakke capuchon. <tiedert> voor Koning Pieter, ik denk voor eventuele windstoten. <tiedert> maar ja, dat wordt allemaal doorgepraat. Want er stond gisteren opeens voor mijn neus Koning Klaus ze zegt: Ik heb gehoord of tot u nogal goed bent in het maken van carnavalspakken. <lacht> ik zo sympathiek, jongen. Maar ik vind echt de allerjafjaalste die erbij loopt. Vind ik echt zijn koningin, hare prinses, zijn majesteit Juliana. Oh, die is zo leuk, dus zo een schat. Want ze kwam vanmiddag naar me toe. Ze zegt: Nou.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 Ja, Tideke Schouten, cabaretieren... maar natuurlijk van alle markten thuis... wordt ook nog uh, Neister van de Koningin. Ik ga even een gezellige plaat draaien... en dan ga ik contact opzoeken uh, met Joop van Nes... want die gaat ons alles vertellen... over wat hier in het weekend in Zandvoort is gepasseerd. Laat de zon in je hart. En dat uh, vieren we met uh, niemand minder dan René Schuurmans, luisteraars. Tot zo. Zicht Dat maakt je weer blij, ja dat maakt je weer vrouw. Dat was uh, René Schuurmans, en ik weet uh, dat er één meneer in Zandvoort is, luisteraars, die heeft altijd de zon in zijn hart. Joop, toch? Zo is het toch? Ja, ja. Nou, je, je hebt nog gelijk ook, Charles. Echt. Ja, um, ja, ik zie altijd de zonnige kant van, uh, van uh, de dingen. Ja, en, uh, ja en, dat, dat zit in je of dat zit niet in je. Je hebt kriesoren en je hebt mensen die dat nooit doen eigenlijk. Ja, ja. Nou, ja en daar ben ik er een van, gelukkig. De... <laughs> Joop, wat heb jij allemaal beleefd dit weekend? Ja, het was uh, niet echt druk, maar uh, ja, er was één gemeenschappelijke deler en dat was de DTM. Ja. En in het licht van de DTM, het trad uh, vrijdagavond uh, op het Rathuisplein en dat was eigenlijk vrij onverwachts. dus vrij laat voor elkaar gekomen. De mm -hmm. zang er een Luna op. Nou, zo, weet jij waarschijnlijk wel wie Luna is, Want Luna is een, uh, een Zandvoortse, tenminste, ze woont in Zandvoort, laat ik zo zeggen, ja. in Nijmuiden geboren en die is echt wereldberoemd in de duits gebieden van Europa. Oh, uh, ja. Dat is ongelooflijk. Oost Oostenrijk, Zwitserland en zo? Ja, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland... Ja. Uh, gedeeltes van Tsjechië... Uh, daar is ze ontzettend bekend. En ze kan eigenlijk niet de, de neus om de hoek steken. Of de, staat staat allemaal scharen met fans om de ring. Oké. Okay. Ja, Joop, je... Joop, even tussendoor. Want er is iemand aan het bellen op mijn op andere toestel. Als die meneer of mevrouw die mij belt uh, onze uitzending hoort. Ik ben in gesprek. Ik kan de telefoon niet opnemen. Dus, dus belt u dan straks over een tien minuten even terug. Zo, dat Joop. <laughs> Ja, dat is toch simpel? Laten we eerlijk ja. zijn. Ja. Goed, ik, ik had het dan over Luna. En die. Uh, Nogmaals, dat was een verrassing uh, uh, georganiseerd door uh, ondernemersvereniging Zandvoort. En uh, Holland Casino Zandvoort trad zij vrijdagavond op op het raadhuisplein. Ja. En uh, het leeuwendeel van de, de toeschouwers, dat waren uh, Duitsers. <laughs> en die zongen uit volle borst mee. En die ja, leuk. Mee, en die zwaaiden mee. Alles wat ze vroeger deden ze. Meeschreeuwen, meezingen, van alles nog wat. Was ontzettend gezellig. En die hebben meteen hun en... vakantie verlengd meteen... <laughs> Ja, dat, en dat was voor hun ook verrassend. ja dat Luna hier op trats. Maar ja, ze woont dus in Zandvoort, ja. uh, uh, maar uh, ik, volgens mij, ik weet, weet het niet helemaal zeker, is dat ze donderdag nog in Zwitserland ja. en is uh, naar Nederland gekomen. Ik weet niet of het daarvoor is hoor, uh, nogmaals, uh, ik heb er verder niet gesproken, ik ben uh -huh. er niet bij geweest. hey Joop, dus was, wat, was, ze... wat, wat, wat voor repertoire zong ze? Ja, uh, dansen, uh, disco, uh, weet ik veel hoe dat heet. Uh, Populaire dat dan muziek. Niet man. mijn stijl, dat is ja. weer wat anders. Maar ik, ik heb een uitgesproken smaak wat muziek betreft. <coughs> maar ja, de mensen vinden het geweldig. En die staan ermee te zwaaien en te dansen en te stampen en te ja. bewegen en te doen. En daar gaat het eigenlijk om. het gaat niet om mij. Het gaat om de, de, de gasten van Zandvoort en de Zandvoorters. Want er stonden ook Zandvoortse fans. Oké. Okay. het begint ook steeds meer bekend te worden in Zandvoort. Ja. Uh, Twee jaar geleden, geloof ik, had ze nog op tijdens het, uh, het uh, Lederhosenfestival. Uh, uh, had ze een Ook uh, Nog twee jaar geleden, <laughs> zelfs is ze zo bekend dat ze heeft, tijdens de jaarwisseling, laat ik mij vertellen, uh, in de Tor gezongen. Dat wil nog wel zeggen. Oh, oké. Okay. Ja, nou ja. goed, <laughs> dat was vrijdag. Dat was Luna. En, ja, en ja. geweldig voor, die, voor de Duitse gasten, die met name natuurlijk voor de DTM hier waren. En uh, maar daar staan meteen nog wat over. Uh, zaterdag was het uh, eerste Zandvoortse uh, muziekfestival van het seizoen. Ja. Uh, Dancing in the streets. Uh, en dat geeft uh, een beetje een vertekend beeld. Want het zijn disjockeys. En maar ik heb in mijn hoofd zitten een disjockey... die praat, uh, plaatsen aan elkaar. Ja. Maar deze disjockeys, die draaien alleen maar... en die staan alleen maar aan knoppen te draaien. Oké. Okay, dus... Die doen ze eigenlijk niet. En dan is er ook nog een, een muziekshow... Uh, waar, waarin ik zeg, nou dat hoeft voor mij niet. Maar mm -hmm. nogmaals, ik ben niet belangrijk in deze... Ik ben erbij geweest. Uh, ik ben het vrij vroeg geweest. Het was niet al te druk. Um, later op de avond werd het met name in de Halterstraat heel erg druk. En dan noem ik vooral uh, tussen de Chin Chin en uh, uh, Café Neuf. Ja. Werd, werd het heel erg druk. Er stond een, een, een grote hummer van, uh, van uh, Red Bull... En daar werd vanuit gedraaid, er stond een installatie in. En ja, men vindt dat geweldig. Oké. Okay. En dat is natuurlijk ook, uh, het is al de zoveelste keer dat het in Zandvoort is, precies weet ik het niet. Maar het wordt, elk jaar wordt het herhaald. En dat is voor uh, de, met name de jongelui uh, ja, een, een, een geweldig iets. Maar uh, heb je ook het idee dat de mensen die dat uh, evenement op het circuit hebben bezocht, dat die ook afzakken naar het dorp s'avonds? Uh, dat durf ik niet te zeggen wat betreft de dancing in de uh, hmm. Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, maar het was, uh, ja, dat zeg ik met name wat later op de avond, werd het druk in de Halverstraat. Nee. Maar er was ook nog een, een podium op het Kerkplein. Nou, uh, spijt me, maar dat is uh, misplaatst geweest. Dat was niet in orde. En de uh, Raadwisplein stond nog wat. Oh. <coughs> en uh, dan in de Halverstraat twee plaatsen bij... Uh, wat ik zei, Chin Chin en Café Nuf voor de deur. En bij uh, Laura en Hardy, uh, uh, uh, laatste stuk van de Haltersstraat noemen ze dat. Ja, ja en uh, daar was er genoeg belangstelling voor. Dan hadden wij uh, op zondag, zondag ook weer... Uh, nou, dit is niet, uh, niet uh, DTM gerelateerd, maar zondag is de Recreare geopend, de Recreare 2015... Mm -hmm. Ja, dat zijn twee weken die voor, de, voor met name de kleinere jeugd tot zeg maar een jaar of elf, twaalf, wordt dat georganiseerd. Elke dag kan je dan een bepaald iets gaan doen. En dat varieert van knutselen tot, uh, tot uh, Vossenjacht en uh, noem maar op, van alles nog wat. Twee weken lang en twee weken een ander programma. <coughs> de programmering staat in de stanford Courant, uiteraard. Ja. En dat werd uh, uh, zondagavond, uh, gisteravond dus, geopend uh, in Noord, Nieuw-Noord. Uh, daar wordt een gedeelte gedaan. Dat werd dan gedaan op het, markt, uh, op het plein voor de VOMAR. Ja. Uh, het Volksdans uh, Poppenkast. Uh, en dat werd ook gedaan op het Raadhuisplein. Oké, okay. hey, maar je hebt de... het over twee ja. weken, want ja, die vakantieperiode duurt, die duurt nog wel vijf of zes weken... Uh, ja, ja. Uh, uh, hebben ze ook na die periode van die twee weken, wordt er nog meer georganiseerd als dus antwoord voor de jeugd bijvoorbeeld? Nou, dat durf ik niet te zeggen, de hmm. ene keer wel de andere keer niet, maar in het verleden was de, de en dan praat ik echt over veertig jaar geleden, want bij mijn weten wordt dit al de 53ste of 54ste keer dat het georganiseerd is hmm. uh, was, het, was het wel de hele vakantie door. <coughs> Alleen dan krijg je, denk ik, ook wat minder kinderen Ja Per dag. En nu zitten er al een uh, behoorlijk wat aantal kinderen per dag die, uh, die daar uh, ontzettend leuke tijd hebben. En uh, nog wat leren ook. Ja, precies. En oh, dat is dus een goede zaak. Uh, het, het is uh, ontstaan eigenlijk uh, door ja, ja eigenlijk gepusht door de Lokale Raad van Kerken. Uh -huh. Het heeft ook een beetje een, een kerkelijk idee. En uh, daar is helemaal niks mis mee. De kinderen hebben een goede tijd. En uh, dat is belangrijk, met name voor de ondernemers die jonge kinderen hebben. Die kunnen ze met een gerust hart daar naartoe sturen. Ja. En dan kunnen zij werken. Ja. Ik of zal even, vraag... want ik heb, hier een, ik heb hier toevallig een, een kennisinstituut. Ik wil vragen of die kennis even die telefoon op wil nemen. En, uh, en eventjes uh, degene die nu weer belt uh, te woord staat. Want uh, uh, ja, kennelijk luistert uh, hij of zij niet naar de uitzending. En, en dan blijft ze bellen. En dan uh, worden wij gestoord in ons gesprek hierop. Ga maar ja, door hoor. Nou, ik, ik hoor het in ieder geval niet. Ik weet niet of de luisteraars het horen. Dat hoop ik niet namelijk. Ah, oké. Okay. Ja, en dan die, die uh, grootste gemene deel. Dat was natuurlijk de DTM. Ja. Uh, de, nou, de vrijdag van de DTM is meestal op het circuit uh, erg stil. Mag ik wel zeggen. Ja. Als we dan vijftig uh, mensen op de tribune zetten, is het veel. De zaterdag daarentegen, dan is de eerste race. Ja. Dat was druk. Het was, zaterdag was gewoon druk te noemen. Uh, dat was uh, een nieuw item. De, de laatste race van de DTM. Mm -hmm. Op die dag. Die begon om tien over zes. Dat was 43 minuten plus een ronde. Ja. En, ja, en je zag alle mensen naar, het wisten alle, alle mensen, een heleboel mensen zag je weer naar het circuit trekken. Die gingen van die race genieten. Ja. Zondag daarentegen was de race van de DTM was om half twee. Een uur en een en, en ronde. en. Ja. Dat, dat krijg je een heel ander beeld. Uh, de zondag leek ook wel rustiger dan de zaterdag. Ik durf dat niet te zeggen met cijfers. Ik kan dat niet staven. Maar het gevoel zegt dat het uh, zondag een stuk rustiger was dan het eigenlijk altijd is geweest. Oké. Okay. Uh, jammer, ik weet het niet. Ik kan het met het weer te maken hebben? Ik heb Jij geen idee. net zeggen, het was niet zo lekker weer ja. natuurlijk zondag. Ja, nou, ja, verre van. Ja, dus... Uh, uh, uh, ja. Ja. Dat zou dus kunnen dat, dat de mensen dan uh, zeggen van nou, uh, we gaan uh, iets anders doen. Dat kan, dat hoeft niet. Maar de echte racen zijn er altijd hoor, dat ja. maak je niet ongerust. Die komen toch, uh, of het nou regent, sneeuwt of uh, de zon schijnt. Die zitten op de tribune of die zitten in de duinen. Ja. En uh, die genieten van uh, de DTM. Ja. Want de DTM is toch een, uh, laat ik eerlijk zijn, een hele speciale race. Ja. Die, uh, die nou voor de vijftiende keer in Zandvoort georganiseerd werd. Ja. nou is het zo dat... Volgend jaar zijn ze er weer gelukkig. En uh, ja, het, het, het zullen, wat waar ik eigenlijk voor wil pleiten is dat er, uh, ik weet niet of mijn stem gehoord wordt, zal al niet, dat er nog een fabrikant bij komt. Want er zijn maar drie fabrikanten, BMW, Mercedes en uh, Audi. Ja, maar DT, die DT de D, Joop, Joop, Joop, ja. De, ja, DT ja, ja. staat ook voor uh, Deutsche Tour uh, uh, auto's. Wagen, Masters. En, ja, en, en waar die M voor staat, weet ik eigenlijk niet. De, want Masters. Uh, Masters. Deutsche Touren Masters. Dat oh, oké, oké. Okay, okay. Oh, okay. En niet Meisterschaft, zoals iedereen uh, nee. vroeger dacht. Het is de Masters. Ja. De Noorse toeren waren Masters. Oh, okay. nou, nou, ja. En die zetten, hebben dan een speciale formule om die auto's op te kunnen bouwen. Uh, ze hebben uh, dik 500 pk aan boord bijvoorbeeld. Uh, uh, ze wegen 3500 kilo of zoiets. Uh, allemaal, uh, allemaal reguleringen waar ze, ze aan moeten voldoen. Ja. Ze hebben ook speciale regels. Als er iets gebeurt, ja, er gebeurt elke race wel eens wat, dan... Uh, dan komt er een bepaalde vlag te hangen... die zegt van u mag uh, niet inhalen... en u moet um, langzamer dan 80 gaan rijden. Dat voorkomt dan dat uh, er een, uh, een pacecar moet komen... die uh, het hele veld laat in elkaar laat schuiven... waardoor de mensen die alle voorsprong hebben... eigenlijk in het nadeel zijn. Ja. Nou, dat hebben ze goed uh, ondervangen. Er was al een, een, een ruimte voor binnen de regulering van de FIA... en uh, dat, uh, dat heeft de DTM nou eigenlijk mi min of meer als... Uh, als uh, experiment uh, gehanteerd, uh, zaterdag was dat het geval, uh, moesten de rijders, uh, uh, mochten niet harder dan de 80 rijden, dat wordt gemeten, uh, en dat uh, ja, als je dan uh, gesnaaid wordt, ja, dan krijg je straf. Okay. Dan moet je even naar binnen, de, de drive-through penalty is het minste wat je kan krijgen. Ja, dan moet je dan je Mercedes dan... omruilen voor een Audi, of niet? Ja, <laughs> maar goed, uh, het was in ieder geval uh, uh, weer geweldig op het circuit. Yeah. Ja, voor mij mogen er meer mensen komen, maar goed, dat, dat heb ik niet in de hand. Ik heb in ieder geval een uitstekend weekend beleefd, Charles. En uh, ik denk met mij ook nog een heleboel mensen in, of in het Zandvoortse, Ja, gezellig in ja. de Haltestraat. Niet helemaal jouw muziek, maar je zei het al, dat is, nee. uh, dat is niet van ja. belang. Uh, de mensen hadden het gezellig. Luna heeft ja. opgetreden. Nou, uh, is, ook, is ze mooi, Joop? Is ze mooi, Luna? Eh... Uh... Uh, mag ik niet zeggen? Is het een mooi maandje? Ja, ja hoor, ja. ik weet niet of je misschien muziek van de hebt, maar de, ja. er staat muziek... Oh, Daar kan ik wel eens even naar zoeken zo. Op het kan internet ik in ieder geval. Ja. En is het is wel leuk als je dat een keertje kan draaien. Ja, dat ga ik beslist doen. Joop, ik, ik dank jou weer hartelijk voor al jouw commentaar. Ja. Uh, namens alle zandvoorters die luisteren naar ZFM. En uh, ik hoop dat ik je volgende week rond de klok van kwart over even weer mag bellen. Bij leven en welzijn. Bij leven en welzijn. Een hele fijne week, Joop. Uh, Oké. Okay. Ja, de tweede helft van de week komt het mooie weer er weer aan, hè? toch? Ik mag het open. ja. Zo is dat. Oké, okay. Doe. Goed, Charles. Tot ziens. sorry. Dag. I came upon a child She was walking along the road And I asked her, where are you going? Then she told me Said I'm going on down to Yasker's farm Gonna join in a rock and roll band I'm gonna camp out on the land Gonna try and set my soul free we are stormless, we are golden And we've got to get ourselves back to the golden Then can I walk beside you I have come here to lose the small Cogging something turning Yeah, but maybe it's just the time of you Or maybe it's the time of man I don't know who I am But life is for learning Dark. We were half a million strong And everywhere was a song and a celebration And I dreamed I saw the bombers Riding shotgun in the sky Turning into butterflies above our nation we are strong, we are Legendarische muziek Woodstock was dit. Gebracht door de groep America. Ja, het is half één geweest, dus het komt weer voorbij. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. bij ZFM Zandvoort met Charles Duijf. Dit weekend kwamen de dtm bolieders van Audi, BMW en Mercedes-Benz... weer in actie op circuitpark Zandvoort. En ze werd er weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd... aan de rijke historie van de DTM op ons nationale autosportcircuit. Voor het 15 e jaar maar liefst, luisteraars, in successie... kwamen de prestigieuze Duitse tourwagenseries naar Zandvoort... En daarmee kent de Zandvoortse DTM-race de langste traditie van alle DTM-evenementen buiten Duitsland. Zelfs op een Duitse kujas, Oschersleben, was de DTM niet vaker te gast dan op Zandvoort. De Zandvoortse DTM-historie kent een groot aantal memorabele momenten. Nou, DTM, DT staat in ieder geval voor Duitse Tourauto's. En waar de precies voor staat, ik zou het u niet kunnen zeggen. In het jaar 2001 was DTM voor het eerst in Nederland te gast. In het tweede seizoen na heropleving van de serie zette DTM voor het eerst weer stap buiten de Duitse landsgrenzen. En eind september vond het voorlaatste DTM weekend op Zandvoort plaats. Nou, toen werd het evenement overschaduwd door de aanslagen van 11 september die kort daarvoor hadden plaatsgevonden. Vandaar dat het raceweekend een wat sober karakter had en allerlei geplande festiviteiten toen niet doorgingen. Dit weekend heeft Antonio Felix da Costa de DT1-race op zandtop zijn naam geschreven. De Portugees zag de Braziliaan Augusto Vargas en de Canadees Bruno Sprenger naast zich op het podium eindigen. Felix da Costa was ook al van het begin van de race nummer 1 en die leidende positie gaf hij ook niet meer uit handen. Het was zijn eerste overwinning dit seizoen. Op het evenement kwamen maar liefst 31.000 betalende toeschouwers af. Het is een zeer mooi aantal. Heel goed voor de Zandvoortse economie. Nou, ik, ik lees van de redactie dat er edities zijn geweest met meer bezoekers. Maar dat kwam dan omdat er een Nederlandse coureur meedeed. En uh, ieder jaar is het overigens weer anders. Maar we hebben ook dit jaar weer een hele spectaculaire race gezien. Anders Kees Koning van Sydney Park Zandvoort. Zaterdag aan het eind van de middag zijn twee mannen aangehouden die geprobeerd hadden een motor te stelen vanaf de boulevard Barnaar. Het tweetal, 19-jarige Amsterdammers, werd door voorbijgangers betrapt... waarna de politie werd gebeld. Het duo voelde zich betrapt en ging er vandoor op hun scooter... maar kon korte tijd later worden aangehouden in dezelfde straat. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau. Bij een overval op de Bennebroeckerweg in Hoofddorp zijn gisteravond twee gevonden gevallen... Twee auto's kwamen op de kruising met de spoorlaan door nog onbekende oorzaken door haar een botsing. Door de aanrijding klapte een van de auto's tegen de bewegwijzeringsborden en de bestuurder raakte daardoor bekneld en moest door de brandweer uit de auto worden gezaagd. Ook een vrouw in de andere betrokken auto raakte gewond. Beide slachtoffers zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeluk waren de spoorlaan en een gedeelte van de Bennebroekenweg naar ruime tijd afgesloten. Zondag, iets na middernacht zijn in Haarlem twee mannen aangehouden... die in de omgeving van het Donker Begijnhof mensen bedreigden met een vuurwapen. Althans, zo leek het. Het bleken twee Haarlemmers van 21 en 51 jaar oud te zijn... die met een balletjespistool vanuit een auto op mensen richtten. Ze hebben niet geschoten en het duo is meegenomen naar het politiebureau. Op zaterdagmorgen hield de politie in Haarlem een 24-jarige man zonder bekende woonplaats aan... wegens mishandeling van twee treinconducteurs. Omstreeks 1 uur 15 middernacht stond een treinstel op het station Haarlem. Twee conducteurs, mannen van 28 en 40 jaar oud... wilden het vervoersbewijs van de verdachte controleren. De man liet hen geen kaartje zien, maar probeerde uit de trein weg te komen. Toen een van de conducteurs hem wilde tegenhouden, werd deze meteen in zijn maag gestompt... Er ontstond een worsteling waarbij beide conducteurs klappen kregen. En uiteindelijk kon de verdachte worden vastgehouden en kon de politie worden gewaarschuwd. De politie bracht de man over naar het politiebureau voor verhoor. Beide conducteurs hebben aangifte gedaan. Een 18-jarige Haarlemmer is zaterdag ernstig mishandeld op de grote hausfout in Haarlem. De politie is op zoek naar getuigen. Volgens de politie stond de man met een 17-jarige vriend voor een restaurant. Uit het restaurant kwamen vijf of zes personen die zich direct agressief gedroegen ten opzichte van de twee jongens. Toen er een klap werd uitgedeeld kwam het slachtoffer ten val. Op de grond werd hij vervolgens meerdere malen geschopt en geslagen. Nou, na deze laffe daad, ik noem het maar weer zinloos geweld, gingen de verdachten ervoor door. De jongen is ernstig gewond geraakt aan zijn gezicht. Heeft u iets gezien? Laat het vooral de politie weten. De woners van de Eikmanlaan in Heemstede zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag op een bijzondere manier uit hun slaap gehouden. Dat heeft de politie laten weten. De buren hoorden voortdurend een gierend geluid uit de huizen komen, maar omdat er niemand thuis was schakelden ze de politie in. De brandweer werd erbij gehaald die met een ladder de woning inging. Na onderzoek bleek een droog gelopen cv-ketel de boosdoener te zijn. De brandweer heeft de stekker eruit getrokken en toen is de rust wedergekeerd. Tot zover het nieuws bij ZFM Zandvoort. Het weer bij ZFM Zandvoort met Charles Duif. Vandaag is het een groot deel van de dag geheel bewolkt... Vanochtend viel lokaal een beetje regen, maar vanmiddag gaat het vanuit het westen harder regenen. Er is maar weinig ruimte voor de zon. Er staat een meest matige westenwind en gematigde temperatuur. De maxima liggen tussen de 19 graden op de wadden en 21 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Vanavond trekt de neerslag naar het oosten weg en kan de zon nog even voorzichtig doorbreken. Het zal minimaal zijn, want vannacht is het weer geheel bewolkt met opnieuw wat regen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen, ik kan het niet anders zeggen voor uw luisteraars... is een vergelijkbare dag met verspreid over de dag enige regenval. De droogte houdt echter aan, want hoeveelheden regen zijn beperkt. Tussen de regen door is er wel iets vaker kans op de zon. De wind draait iets naar het zuidwesten en het wordt 19 tot 23 graden. Woensdag is een overgangsdag... Vooral in de ochtend zijn nog buien mogelijk, met name in het noorden en westen. In het zuiden en oosten schijnt in de middag de zon geregeld. De middagtemperatuur doet nog een stapje omhoog naar 20 graden in het noorden... en lokaal alweer een zomerse waarde van 25 graden in het midden van het land. Donderdag en vrijdag gaat de aanvoer van warme lucht door. Zonnige perioden en enkele wolkenwelden wisselen elkaar dan af. Het is weer volop zomer in het land met op donderdag 22 tot 29 graden. En op vrijdag wordt het zelfs 25 tot 32 graden. Nou, zoals het vaker gaat wordt het weer op vrijdagavond weer afgestraft met regen- en onweersbuien. De dagen daarna blijft het met de temperatuur van rond de 25 graden nog prima zomerweer. En daarbij wisselen zon, wolken en een enkele bui elkaar af. Nou, niet helemaal negatief. Tot zover het bezien van Zandvoort. Ja luisteraars, André Hazes, dat was in zijn populaire jaren geen kleine jongen als het om een zanger gaat. Maar hij zong er wel over en dat deed hij niet alleen maar voor het publiek in Nederland, dat deed hij ook speciaal voor Marva Lopez. Die luistert mee in Bloemendaal samen met mijn vriendin Yvonne. Voor beide draai ik het nummer Kleine Jongen van André Hazes. Marva, de hartelijke groeten en Yvonne ook natuurlijk, oh, ook namens mijn een goede vriend Onno die hier ook is binnenkomen vallen in de studio. Ik was een klap, man dat die viel.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 Het zal overdag niet gebeuren dat u hem ziet, de schaduw van de maan... maar ik zorg ervoor dat u hem wel hoort. Mula Cello, daarna winnaar, op verzoek van Ono Hulshoff. Het was de Moonlight Shadow van Dana Winner. Ik ga eens even vragen of Orna ook eventjes aan de, aan de microfoon komt. Of die, ja. of, of, of die mij eens wil uitleggen waarom hij zo'n grote fan van, van Dana Winner is. Ja, ik zelf trouwens ook hoor. Want ik heb haar live gezien in het, in het Kennemer Theater in Beverwijk. Uh, daar trad zij op met een uh, fantastische begeleidingsorkest. En uh, een geluidskwaliteit eigenlijk uh, was net of je naar een cd zat te luisteren. Zo goed was dat. En, uh, maar maar Dana, hoe ben jij daarmee in contact gekomen? Uh, uh, uh, ik ben haar in contact gekomen. Ik bedoel, hoe heb jij haar uh, ontdekt? Laat ik het maar zo zeggen. Oh, wacht even. Ik moet even je microfoon nog openzetten. Ja, ja dat is wel zo makkelijk. Dat ja. gaat beter. <lacht> <lacht> Anders moet ik hard schreeuwen. Ik, ja, jouw microfoon, uh, ja, hij zat al gebarentaal. Het, uh, ja. <lacht> Ik moest dan liplezen lip lezen en zo. Ja. Nou goed. <laughs> nee joh, dat kwam door jou eigenlijk. Ik kende haar er ook niet. Oh. En toen ik een nummer hoorde dat jij speelde. En dan, ja, dan automatisch dan, uh, mee zit te luisteren thuis. Ja. Dan ga ik gelijk uh, op YouTube kijken. En dan ga ik even andere nummers. Ik denk, ja, ja. leuke, goede muziek. Ja. ja, ja. En zij is heel, heel veelzijdig. Want uh, zij zingt wel Engels als Nederlandstalig. Ja. Maar ook Frans. Fransstalige muziek. Want ze is natuurlijk een, een Belgische. Ja. Dus uh, ik weet niet of ze in de buurt van uh, het Waalse gedeelte van België woont. Maar daar spreken ze natuurlijk allemaal Frans. Ja. En dus maar zo doen kwam het eigenlijk. Uh, ja. dan denk ik van ja, daar zit je ook te luisteren. Ik denk nou ja, ja goed, Is een keer een nummer aanvragen. Nou dan doe ik dat ook zo. Maar, en, maar en, uh, wij hebben een sowieso nummer. wel raakvlak in de muziek. Want Heel veel. Jij, jij, carpenters. Uh, carpenters. Uh, treintje Oosterhuis. Treintje Oosterhuis. <laughs> uh, uh, hoe heet het? Uh, nou. nou? <laughs> <laughs> nou ja, dat, Bread. Brad, ja, David Gates natuurlijk. David niet, Gates, niet ja. te vergeten. Ja. Ja. Zullen we daar eens wat van draaien? Voor ja. David, David Gates. Gates. David Gates. Uh, Heb je nog voorkeur if. voor een bepaald nummer? Uh, vind ik zo'n mooi nummer. If, oké. Okay. Dan moet ik eventjes. Uh, spieken. Ja, nee. Dan moet ik eventjes een andere uh, trefwoord inkloppen uh, in op de computer. Mensen, <lacht> mensen klop jij erin? Dus ja, ik klop van ja, alles in. klop van alles in. Ja, jij doet het net als die specht vroeger. Ja. Maar uh, if van eh Brad, uh, Brad is een groep uit de na zeventiger jaren, hè? Is ja. het, uh, als ik het ongeveer. Uh... Ja, ik ken het uit de vroegere tijd uh, dat ik uh, in uh, Oboe kwam op San in Haarlem uh, een discotheek. En daar was dus een, een, een disjockey die daar uh, draaide, ja. Jack Whisker. Ja. En uh, die uh, draaide altijd veel nummers van, uh, van Bred. Dus ja, zo kom je dan ook weer uh, wat je wel op bepaalde. Dus die man had een, goede had, smaak. Die had een goede smaak. Die had een goede smaak. Nou, je hebt een van de mooiste liedjes uitgekozen, daar ben ik helemaal met je eens. If... Lalalala. Lalalala. Lalalala. Lalalala. Lalalala. If a picture paints a thousand words, then Than the end with you, and when the world was through, then. Ik wat de naam van die man uh, is, is of wat van die groep is geworden, of, zo. of zou het nog wel eens optreden, of David Gates ook nog wel was. Brad? Nee, geen idee eigenlijk. Nee. Ja, daar sta je niet bij stil. Die nee. draait lekker die nummers. En uh, voor de rest uh, dan, uh... Ik was natuurlijk uh, een maand of wat geleden was ik bij Art Garfunkel in de ja. Philharmonie. En dan zou je ook niet verwachten als een man van 74, want die David Cates zal inmiddels ook wel zo rond die leeftijd zijn. Ja, maar er zijn er zoveel die doorgaan. Ja, ja. De Rolling Stones, nou, die blijven ook maar doorgaan. Ja, nee, maar ook wat stem betreft, want die ja. Art Garfunkel, zo'n oud mannetje, daar verwacht je niet zo'n jongen. Nee. Je jonge stem. Ja. Geweldig, geweldig. Ach, ja, als ze in de muziek zitten, dan blijven ze maar doorgaan. James nou. Last is ook uiteindelijk, geloof ik, in het harnas gestorven. Ja, James Overlast. Ja. <laughs> Uh, we sluiten af voor nou met... Uh... Nou, het toch wel over de Carpenters Harden. Ja, en dit is dan een uh, instrumentaal nummer... wat heel uh, veel mensen niet kennen. Nee. Het heet Heather. En uh, ik dank jou voor je komst naar de studio. Ja, lekker, heel uh, gezellig. Kort bekrachtig, hè? Kort, kort bekrachtig. En vooral uh, de lessen in uh, pets in een uh, cco-apparaat doen. Ja, daar heb je ook ja, even goede keuzes gehad van mij. De keuken staat inmiddels blank. <laughs> Er zit een onderkant en een bovenkant aan zo'n pet. Hoor. Ja, ja, ik voel het goed pet. Maar goed. <lacht> ik heb een iPad. Ja, oh, je hebt een iPad. <lacht> Luisteraars, bedankt voor het luisteren weer. Dit was Zier en Lunch. Ik ben er morgen weer, dezelfde tijd tussen 12 en 2 uur. Een hele fijne maandag en tot morgen. Dag. Doei doei.